Ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De provincie Zeeland doet aangifte tegen de man... die zichzelf vorige week per ongeluk heeft opgesloten in de Zeelandbrug... Gisteren werd bekend dat hij daar woensdag 12 uur lang heeft vastgezeten. De man was naar eigen zeggen uit nieuwsgierigheid door een deur naar binnen gegaan in die brug, waarna de deur achter hem in het slot zou zijn gevallen. Het provinciebestuur in Zeeland wil zeker weten dat de man geen kwade bedoelingen had. Er liggen heel veel kabels, er is ja, van allerlei techniek en mechanismen. Was dat het oogmerk? Dat weten we niet precies, dus wij hebben wel besloten uiteindelijk om aangifte te gaan doen. We gaan dat ook vandaag formeel doen. Omdat deze persoon ja, zonder toestemming uh, afgesloten en verboden gebied betreden heeft. En de man werd uiteindelijk door de politie bevrijd uit de Zeelandbrug. Het is nog steeds niet duidelijk of het Israëlische kabinet vandaag een besluit gaat nemen over de volledige bezetting van de Gazastrook. Met dat plan kwam premier Netanjahu gisteren. Binnen het kabinet en het leger in Israël zijn er vragen of het militair gezien wel zin heeft, zegt correspondent Nasser Habiballa. Ze zeggen eigenlijk heeft het leger gedaan wat het kan als het gaat over het verslaan van Hamas. Een argument dat Netanyahu regelmatig aandraagt om door te gaan met vechten, om meer van Gaza in te nemen. Daarover zeggen zij ja, Hamas is eigenlijk op zowel politiek als militair gebied al verslagen. Dus dat is geen argument meer om hiermee door te gaan. Volgens de krant The Times of Israel zal Netanyahu dat plan later deze week voorleggen aan zijn kabinet. De Gazastrook wordt nu al voor 80% bezet door het Israëlische leger. En die van Nijmegen ken je alvast, maar nu heb je er ook één in Groningen. Een wandel vierdaagse. Vanochtend is de allereerste editie begonnen in Groningen met 1500 deelnemers. Mijn collega Bo Heijmensen moest flink de best doen om ze bij te houden. Jullie... We hebben een stevige stap, moet ik zeggen. een stevige stap erin. Ja, dat klopt helemaal, ja. En jullie hebben gekozen voor de 40, 40 kilometer. 40 kilometer vandaag, ja. ja. Bevalt het? Ja, uitstekend. Mooi gebied. Prachtig. Nee, super. En ook al is dag één nog niet eens afgelopen, de organisatie noemt het nu al een succes. Want de inschrijvingen voor de Groningse Vierdagen van volgend jaar zijn ook al geopend. En een ticket om mee te mogen doen kost trouwens 100 euro. Het weer dan nog. Vanmiddag kans op stapelwolken met in het noorden en het midden van het land een paar buitjes. Met ook kans op onweer. Het is een graad of 22. Morgen een droge en een zonnige dag bij maximaal 24 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat tussen Breukelen en de Leidse Rijntunnel een file met 10 minuten oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag verknopt het Burgerveen 5 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 time It's too heavy for me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 Too deep to be made up down hey. the line you find a time with the people who took down I well to use the flights that comes from a learning tree yeah, yeah.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 Is it based?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 up and high. Fem. is way Uit Zandvoort ZFM I never knew I never knew that everything was, falling through, that everyone I knew was Oh